Het vervelende lieve heersbeestje. Het was nacht en een paar glimwormpjes dansten boven de struiken. Om vijf uur morgens ging de zon op. Van links kwam een aardig lieve heersbeestje aanvliegen. Hij zag een blad met veel bladluizen erop en dacht, haha, een lekker ontbijt. Van rechts kwam een vervelend lieve heersbeestje aangevlogen, dat de bladluizen ook zag. Goedemorgen zei het aardige lieve heersbeestje. Ga weg, schreeuwde het vervelende lieve heersbeestje. Die bladluizen wil ik hebben. We kunnen ze toch samen delen, zei het aardige lieve heersbeestje. Nee, ze zijn voor mij, allemaal voor mij, schreeuwde het vervelende lieve heersbeestje. Of wil je erom vechten? Als je ze nodig moet, antwoordde het aardige lieve heersbeestje vriendelijk en keek het vervelende lieve heersbeestje recht in de ogen. Het vervelende lieve heersbeestje deed gauw een stapje achteruit. Jij bent niet groot genoeg om met me te vechten, zei hij. Zoek dan iemand die groter is. Dat zal ik zeker doen, krijste het vervelende lieve heersbeestje. Let jij maar eens op. En vloog hij. Om zes uur kwam hij een gele wesp tegen. Hé, hey, jij daar! ...zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei de wesp... ...en liet zijn angel zien. Jij bent niet groot genoeg... ...zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om zeven uur zag hij een vliegend hert. Hé, hey, jij daar... ...zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet zei het vliegend hert, terwijl hij zijn kaken open sperde. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om acht uur kwam hij een bitspringhaan tegen. Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Kom erop, zei de bitspringhaan En hij strekte zijn lange voorpoten uit. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om negen uur vloog hij bijna tegen een spreeuw aan. Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei de spreeuw en opende zijn scherpe snavel. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om tien uur zag hij een kreeft Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei de kreeft Terwijl hij zijn scharen uitstak Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje En hij vloog gauw weg Om elf uur botste hij tegen een stinkdier aan Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei het stinkdier. En het tilde zijn staart op. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om twaalf uur middags ontdekte hij een boa constrictor. Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je erop staat, zei de slang, meteen na het middag eten. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om één uur kwam hij toevallig een hyena tegen. Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei de hyena, terwijl hij zijn tanden liet zien. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om twee uur ontmoette hij een gorilla. Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei de gorilla en trommelde met zijn vuisten op zijn borst. ''Jij bent niet groot genoeg,'' zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om drie uur kwam hij een neushoorn tegen. ''Hé, hey, jij daar,'' zei het vervelende lieve heersbeestje. ''Wil je met me vechten?'' ''Als je zo nodig moet,'' zei de neushoorn. En hij boog zijn neus met de grote horen erop omlaag. ''Jij bent niet groot genoeg,'' zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om vier uur ontmoette hij een olifant. Hé, hey, jij daar, zei het vervelende lieve heersbeestje. Wil je met me vechten? Als je zo nodig moet, zei de olifant, terwijl hij zijn slurf optilde en zijn grote slagtanden liet zien. Jij bent niet groot genoeg, zei het vervelende lieve heersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om vijf uur kwam hij een walvis tegen. Hé, hey, jij daar? zei het vervelende lieveheersbeestje. Wil je met me vechten? Maar de walvis antwoordde niet eens. Je bent trouwens toch niet groot genoeg, zei het vervelende lieveheersbeestje. En hij vloog gauw weg. Om kwart over vijf. Zei het vervelende lieve heersbeestje tegen een van de vinnen van de walvis. Hé, hey, jij daar! Wil je met me vechten? Maar hij kreeg geen antwoord. Dus vloog hij verder. Om half zes zei het vervelende lieve heersbeestje tegen de rugvin van de walvis. Hé, hey, jij daar! Wil je met me vechten? Maar hij kreeg nog steeds geen antwoord. Dus vloog hij verder. Om kwart voor zes zei het vervelende lieve heersbeestje tegen de staart van de walvis. Hé, hey, jij daar! Wil je met me vechten? En de staart van de walvis gaf het vervelende lieve heersbeestje zo'n enorme klap... dat hij al gauw weer boven land vloog. Om zes uur landde het vervelende lieveheersbeestje precies op de plek waar het vandaan gekomen was. Hé, hey, ben je daar weer? Zei het aardige lieveheersbeestje. Je zult wel honger hebben. Er zijn nog een paar bladluizen over. Eet ze maar lekker op. Oh, dank je, zei het natte, vermoeide en hongerige lieveheersbeestje. Eet je een hapje mee? Al gauw waren alle bladluizen op. Dank je wel, zei het blad. Graag gedaan, antwoordden de twee lieve heersbeestjes en ze gingen lekker slapen. De glimwormpjes, die zich de hele dag verborgen hadden gehouden, kwamen weer tevoorschijn en dansten rond de maan.